Wij stellen ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en willen daarop antwoorden door het zingen van psalm 119 en daarvan het 83ste vers. Wat vree heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Wat er verder volgt uit het 83ste vers van de 119 e psalm.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 gij zult de naam des Heeren uw gods niet ijdel gebruiken want de heren zal niet onschuldig houden die zijn naam zomaar gebruikt gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt zes dagen zult gearbeiden en al uw werk doen maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw gods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 nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen.